Door de groei in het vierde kwartaal blijft Nederland een nieuwe recessie bespaard. De economische groei over heel 2010 kwam uit op 1,7 procent, meldde Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie profiteerde van de groei van de Duitse economie. De groei in Duitsland was over 2010 3,5 procent. In Frankrijk viel het groeicijfer van 1,5 procent iets tegen. Italië heeft de Europese Unie om steun gevraagd voor opvang van de duizenden vluchtelingen uit Tunesië. De afgelopen dagen zijn zo'n 5000 Tunesiërs in bootjes aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Italië vraagt 100 miljoen euro van Brussel en om de inzet van Frontex, dat is de Europese grenspolitie. Op Lampedusa zijn niet genoeg faciliteiten om de Tunesiërs op te vangen, dus worden ze onder meer naar opvangcentra in Sicilië gebracht. Velen willen van daaruit door naar andere Europese landen. Op Lampedusa heeft de burgemeester de noodtoestand uitgeroepen. Hij verwacht dat er nog duizenden Tunesiërs naar Italië willen komen. Een groep internationale wetenschappers heeft ontdekt waarom het geel in schilderijen van Van Gogh langzaam bruin wordt. Van Gogh blijkt een soort chroomgeel als verf te hebben gebruikt. Door UV-straling ontstaat een laagje chromoxide en dat ziet er voor het oog bruin uit, zegt de onderzoeker van de TU Delft. Van Gogh gebruikt de verf onder meer voor zijn werken Veld met bloemen bij Arle en Oever van de Seine. Het chroomgeel is niet alleen gebruikt voor Van Gogh, maar ook door veel tijdgenoten. De onderzoekers willen nu een manier vinden om het proces te vertragen. Het weer vanmiddag vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en later wat regen. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal.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 AutoBedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. AutoBedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Je weet niet wat je hoort, zie je?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 Vindt, en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onkuilbaar raadvorm.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 Een nieuw muziekprogramma op CFM Zandvoort. Iedere dinsdag zijn we bij u van 11 tot 12. Met muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dan voornamelijk oude Hollandse liederen, maar ook natuurlijk af en toe een plaat uit diezelfde tijd. Uit de, met Duitse teksten of uh, Engelse teksten. Als uh, opening gaan we beginnen met Arnie de Reuver en Karel van der Velde. Met kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En. Uh, Annie de Reuver beter bekend, euh, of eigenlijk beter bekend is, is ze als Annie de Reuver, maar ze is geboren als Anne-Marie de Reuver, haar bijnaam is Annie, geboren in 1917, Nederlandse zangeres, een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50, en euh, ze is al ooit begonnen in 1934 bij de Ramblers, straks gaan we ook een plaatje van de Ramblers draaien, en euh, toen was ze bijna 18 jaar oud. En uh, de Reuver doet, uh, doet zijn editie voor dirigent Theo Uden Marsmo. En ze wordt aangenomen. En zo is eigenlijk haar carrière langzaam een beetje begonnen. Begon allemaal bij de, bij de Avro. En uh, we gaan er nu naar luisteren. Fantastische plaat. Annie de Reuver, tezamen met Karel van der Velden. Met kijkers in de poppetjes van mijn ogen.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 Zij me de parelslag en ieder heb plezier. mijn mensers danken zeer beleefd en tikken en de pet. Wij maken van het leven meer een geintje waar u denkt, daar is de hoofd. Klaar, gaat je voor de orgelman, isjeblieft. Ket het eraf, middelbare dame? Of kom u in moeilijkheid taas Een voor hoe bestaat het? Waterverf, weet u dat? ben op een is maar een mens. De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee. Je start je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms is hebel of je lellen zegt het maar. Ach niet de prijger alleen en het is voor elkaar. Daar is nog. samen met Karel van der Velden. Het kijk is in de poppetjes van mijn ogen. En daar achteraan hoorde u de plaat van Willem Parel... en daar is de orgelman. En uh, Willem, Willem Parel is een beroemde creatie van uh, ja, Wim Zonneveld natuurlijk... maar dat wisten velen al. Uh, zoon en kleinzoon van de orgeldraaier... en voorzitter van het NPG, het Nederlandse Parelgenootschap... In het begin schreef Zonneveld zelf nog de teksten voor zijn personage... maar al snel werd het overgenomen door Ellie Asser. Met Willem, Willem Parel beleefde hij grote succes in de aanvraagrijderprogramma Showboat. En in het begin van de jaren 50... Parel sprak meeslepend over het orgeldraaien in het algemeen... en de seksuele problemen van de orgeldraaier in het bijzonder. Na een paar jaar kreeg Zonneveld een hekel aan zijn creatie... maar hij wist dat Willem Parel erg populair was... Van het, zingen was Jean van het zingen van Jean Zolz kon Zonneveld niet leven. En in 1955 kreeg Willem Parel zijn eigen film onder de titel... Het wonderlijke leven van Willem Parel. In de film rekent de persoon Zonneveld voorgoed af met het uh, fictieve personage Willem Parel. En na de film heeft Zonneveld zijn personage ook nooit meer tevoorschijn gehaald. Willem Parel dus. En de volgende plaat, daar hoeven we eigenlijk geen introductie aan te geven... Waarschijnlijk klinkt hij nog steeds heel bekend in de, in de oren. En dat is bij jongeren en bij ouderen. Hele bekende plaat, dit is het origineel. Herman en, Mink. en zijn tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Tulpen uit Amsterdam.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat mijn man Als de lente komt, dan stuur ik jou. Wil uit Amsterdam! Als de lente komt, pluk ik voor jou. Wil ben uit Amsterdam! Als ik wederkom, kom, dan breng ik jou. Wil uit Amsterdam! Duizend gele, duizend rood wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een tulpen uit Amsterdam. Zeg een tulpen Je weet je, weet je wel, een beetje Maar wat jij vergeten wil, vergeet je Als je altijd maar onthoudt dat je eenmaal net vertrouwt Dat moet jij alleen maar weten, weet je Je kunt zo lief en aardig zijn, je hebt zo'n leuke toet. Het spijt me daarom lieve kind dat ik je zeggen moet. Als anderen in de buurt zijn, dan verander je op slag. Je krijgt zo vaak een boos gezicht, een ander krijgt je lach. Want je weet je, weet je wel, een beetje. Maar wat jij vergeten wil, vergeet je, als je altijd maar onthoud, dat je eenmaal bent betrouwt, me dat moet jij alleen maar weten, weet je. Als ik met jou op straat loop dan kijkt elke man je aan En kreeg zo'n man dan even, dan lag jij meteen spontaan Gesteld dat ik zoiets zou doen, ik weet al wat er kwam Dan stond jij met je temperament met een vuur vlam Want je weet je, weet je wel, een beetje Maar wat jij vergeten wil, vergeet je Als je altijd maar onthoudt dat je eenmaal met betrouwt me Dat moet jij alleen maar weten, weet je Dat ik jaloers ben, maar dat is verkeerd gezien Ik krijg er als ik wil, dus nooit zo'n elke vinger tien Je lacht erom, je weet dat ik er nooit in kiezen zal Ik wil beslist dus geen ander, want ik geef alleen om jou Want je weet, je weet je wel, een beetje Maar wat jij vergeten wil, vergeet je Als je altijd maar onthoudt dat je eenmaal moment betrouwt me Dat moet jij alleen maar weten, weet je Dat moet jij alleen maar weten, weet je Dat moet jij alleen maar weten, weet je Dan tegen mij Eens was jouw lieve Papi, Precies zo oud als jij Op, u, ...op een rij zoals u zojuist kon horen. Als eerste Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. Daarachteraan de Spelbrekers met uh, Want weet je, weet je wel een beetje. Daarachteraan Heintje met Omaatje Lief. En uh, Heintje, dat uh, ja, kindersterretje is geboren in uh, 1955, Hendrik Nicolaas Theodor Simons, zoals hij uh, eigenlijk volledig heet. Als kindersterretje in de jaren 60 bekend geworden onder de naam Heintje. Hij zong in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. En zijn bekendste nummer is wellicht Mama, die u zojuist hoorde. Andere nummers die hij gezongen heeft zijn: Ik bouw je een Schloss. Ik zing een lied voor Dich. Ik hou van Holland. Omaatje lief. Oma Zoli. So en jij bent de allerbeste. En uh, de ontdekker van Heintje was uh, Adi Kleingeld... die ook bijna alle composities voor zijn rekening nam... en tevens al zijn platen produceerde. Heintje Simon speelde tussen 1968 en 1971 een rol... in een zestal Duitsstalige films. Hij scoorde twee nummer één hits in de Nederlandse top 40... beide in 1968. Het betrof Ich Baudia uit Schloss... ...heeft 27 weken in de top 40 gestaan... ...en Heinzi Boom Boem heeft 13 weken in de top 40 gestaan... ...en het liedje Ich Baudia ja ein Schloss was in 1968 de hit van het jaar. Nadat de hij in voor het laatste hit in Nederland... ...met Mein Liebe für dich, was hij op een kleine opleving in uh, 1978... ...na alleen nog succes, had hij alleen nog succes in Duitsland... En in zijn jeugdjaren woonde hij bij zijn ouders in Nooi, Morsnet. Een deelgemeente van Kelmis in het Belgische provincie Luik. En tegenwoordig woont hij met zijn gezin op de Manege Schimper in Morsnet. Een deelgemeente van Blieberg. En Simon streekt nog steeds op en maakt jaarlijks nog een cd. Dus uh, ja, we kunt nog steeds genieten van uh, het heintje, zoals die vroeger zo mooi heten. En de volgende plaat hij heeft ook geen introductie nodig. Een van de eerste platen die er ooit gemaakt is uh, over Zandvoort, volgens mij. Wat ik dan uh, zo even snel gevonden heb. Is uh, Lou Bandi met We gaan naar Zandvoort. Die gaan we nu horen hier op CFM Zandvoort. In het programma Zandvoort uit Zandvoort. Lou Bandy met We gaan naar Zandvoort.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 Zij zit in mijn ogen.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 Die ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond met eindje. Toen zei mijn man, maar het zou ons nog een vrede bakje goed maken? Ze riepen, he ja! En toen moest ik wel opnieuw weer koppie Lekker bakkie koffie Jongens, wie is er een koffie? Iedereen natuurlijk Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat knap de mens daar van oor. Je kan heel lang leven en blijft het gezond Als je mij naar op de koffie komt Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat knap de mens daar van Nou, oh, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nezen. Nou, je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je mij naar op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakken koffie. Wat op de mens daarvan op? Laatst trokken we uit de loterij een aarde.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 Potje, bier, bier, bier, aan de spier, spier, zwier, van God drie, bier, vier, vier, zo reis je met Een nieverwetse schep, schef, schef. Allemaal in de kajuit, ju, juff. Is zo deftig, het is zo fijn, pijn, pijn, zo reis je langs de. Een Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk van kromme deun Duitsland was pistouzeun. Lichtjes zaar, welk gevaar? Riep al op, ik word zo naar. Oeh, ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de madeschijn, schijn, schijn. Met de lekker Bier, vier, vier, vier, Aan de spier, spier, spier. Een rivier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, is zo vier, fijn, fijn, fijn. vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, Het vier, het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij vloog naar de commandobrug en riep... Fear. I'm a armed with his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 van het paard In de Rijtergie In de Rijtergie In de, de, In de, de Helemaal een winke Wat een tijd, oh, wat een tijd Iedereen die was een heer Ja. Yeah.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 schommelen en maar kijken naar de kont van het paard in de retergie, in de retergie, in de retergie. In de retergie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Een nieuw programma op CFM Zandvoort. Met de muziek, oud-Hollandse liederen. vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 70. En zojuist hoorden wij uh, muziek van Wim Zonneveld. en Leen Jongewaard met in een rijtuigje. En daarvoor Willy en Wilke Alberti met een reisje langs de Rijn. En die plaats zullen we vaker in dit programma voorbij horen komen. Want uh, hij is door meerdere artiesten gezongen. Ik ben ook door uh, Tante Leen. Dus misschien dat hij de volgende week even gaan draaien. En natuurlijk, daarvoor horen we Rita Corita met koffie. Lekkere bakje koffie. En daarvoor Lauwbandi met We Gaan Naar Zandvoort. Een van de allereerste ja, plaatjes. Uh, in de hitlijsten toen de tijd eigenlijk. Uh, met. Uh, plaatje wat gemaakt werd over Zandvoort. En die plaat is ook op meerdere ja, soorten. Ja, je hebt natuurlijk ook nog uh, het nummer van uh, Tante Leen. Ik heb hem ook nog eens gezongen. Maar dan was het Zandvoort aan de zee. Ik zal hem eens even opzoeken. Dan uh, kunnen we die ook eventjes uh, misschien in dit programma gaan draaien. En de volgende plaat is uh, de Jantjes. De Jantjes is een toneelstuk. Het was een toneelstuk van uh, Herman Bauer. De muziek van de liedjes werd geschreven door Louis Davids... En de musical werd voor het eerst in 1920 opgevoerd... met Louis Davids en zijn vrouw Margie Morris in de hoofdrollen. De musical is een van de klassiekers in de Nederlandse amusementenwereld en is zeer vaak uitgevoerd als toneelstuk, als musical. En de musical is dan ook meerdere malen verfilmd. En de eerste film stamt uit 1922. En dat was met Louis Davids in de rol van Blauwe Toon. En het verhaal is misleidend en misverstand in verschillende relaties. Leendert wil iets met Greet, de vriendin van Dole Dries. Moeder Piet wil Leendert wel helpen. En luistert tante Betje, dat is Dries' moeder, erin. Dat leidt tot een flikse, fikse ruzie tussen Dries en Leendert. En ook de marinevrouwen van Dries. Maar Manus en To, vandaar de titel De Jantjes, gaat het niet voor de wind. Waardoor Dries, Manus en To besluiten bij de KL te gaan. Vertrekken, ze vertrekken dan voor zes jaar naar Den Oost. De Jantjes, ja, ze eh, vaak opgevoerd. Over Zandvoort eh, hebben ze er ook al mee gedaan. Wij gegrieten van de Jantjes met Omdat ik zoveel van je hou. Dat nu hier op CFM Zandvoort. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Nogels zijn voortdurend in de rouw toch zou ik jou nooit willen ralen, omdat ik zo veel van jou. Al hij in oog is voor de en is er veel waarin ik binnen moet, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo veel van jou hou.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 Oh, meisje. Ach gaf je mij nog soms een waardje koud? Wat vroeg je mij? Me...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 er was er ook een die matrozen pak bij En die leek precies op een jeugd kiekt aan mij Weet je nog wel, oudje Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog wel, oudje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 oud hollandse plaat is om ze weer allemaal terug te horen. Hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. In het blokje van uh, vier alweer horen we die jantjes met... omdat ik zoveel van je hou. Daarachteraan Leen Jongewaard. de dus straks deed hij het samen met uh, Wim Sonnenveld. En nu deed hij het iets eentje met uh, het mooie nummer... We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. En daarachteraan horen we Mieke Telkop met morgen... Nee, morgen kom ik weer. Ja, ik zou bijna taal zeggen morgen. Morgen kom ik weer. Dat is Nederlands vertaald, maar dat is morgen kom ik weer. En toen muziek van Louis Davis met. Weet je nog wel, oudje? En de volgende plaat is uh, Sylviaan Poons. Sylviaan Albert Poons was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En uh, ja. Het plaatje wat we gaan draaien is Zuiderzeebeladen. Het lied werd gezongen door de toen 14-jarige Oetse Verschoor... met Sylvia en Poots in de rol van opa. En uh, de plaat is uit 1959. Sylvia Poots en Oetse Verschoor op de muziek van Joop de Leur... en een beetje Terry Scholten. De Zuiderzeebeladen, nu hier op CFM Zandvoort.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 no parden dra gaat er Nou greppels graven Ik zie tot de horizon Geen schepen meer CFM Zandvoort, een terugblik naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 Oud-Hollandse muziek en af en toe een, een Duitse plaat Hoorde muziek van uh, Sylvian Polens met Zuiderzeebaladen en zo komen we eigenlijk alweer bij een eind aan dit programma. Een uurtje is kort. We hebben nog veel meer plaat op stapel. Dus uh, we kunnen nog uh, een, hoop, uh, ja, een hoop weken, misschien wel jaren, vullen met dit soort muziek. Dit was Zandvoort uit Zandvoort, aflevering nummer 1. En uh, als alles mee zit, volgende week aflevering nummer 2. Maar totdat tot het zover is natuurlijk met het nieuws en weer vanaf 12 uur... hebben we natuurlijk nog mooie muziek. En de volgende plaat is van Adele Bloemendaal. Ze is geboren als Adele Marie Hameetman. In 1933 is een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. Na de echtscheiding in 1957 van haar eerste man... bleef ze zijn achternaam gebruiken. En afhankelijk trad ze op onder haar eigen naam, Adele Hameetman. En later ook nog korte tijd als Adele Hamedman. Adèle Bloemendaal trouwde naar haar eerste huwelijk met de acteur en zanger Donald Jones. Dat was van 19, de, de, Donald Jones van 1932-2004. Helaas leeft de man niet meer. Met wie ze in 1963 een zoon kregen, dat is natuurlijk John Jones. En uh, in 1946 speelde Adèle in de amateurcabaret cabaret de kijkdoos van Leen Jongevaart. In het begin van de jaren 50 werd Adèle en Leen ontdekt door de directie van... Uh, Toneelgroep PUK en dat was uh, Egbert van Paridon.